6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. VVD en PVDA willen in een nieuw kabinet... geen minister meer voor immigratie en asielzaken. De partijen zijn het erover eens geworden... bij de formatieonderhandelingen. De minister voor immigratie was bij de vorige formatie... een wens van gedoogpartner PCV. VVD en PVDA vinden dat er nu een minister moet komen... van buitenlandse handel of ontwikkelingssamenwerking. In de stad Groningen vergaderen politici vandaag verder over de ontstaande bestuurscrisis. Gisteravond stapten drie van de vijf wethouders op na oneenigheid over de begroting voor volgend jaar. Struikelblok zijn de plannen voor een tramlijn. In een spoeddebat dat tot één uur vannacht duurde werd afgesproken dat het demissionair college in Groningen nu een begroting opstelt zonder tramlijn. Het tekort aan studentenkamers wordt de komende jaren alleen maar groter. Tot 2020 zijn er 33.000 extra kamers nodig. Het aantal studenten groeit, groeit in die periode met 85.000. Dat staat in de landelijke monitor van de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Vorig jaar spraken gemeenten, huisbaas en onderwijsorganisaties af... dat er de eerste jaren 16.000 studentenkamers bijkomen. Maar dat is te weinig, zegt de brancheorganisatie.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 In Utrecht is het na de bekerwedstrijd FC Utrecht-Ajax onrustig geweest. Utrecht supporters gooiden met stenen naar agenten en weigerden om politiebevelen om te volgen. Er zijn negen mensen aangehouden. Rond middernacht was het weer rustig. De scheidsrechter legde het duel korte tijd stil omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. En ook waren er kwetsende spreekkoren. Ajax won met 3-0. Het weer nog, in het noordwesten nog buien. Vanochtend ruimte voor de zon. Maar in de middag van het westen uit weer buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is donderdag 27 september. Goedemorgen. Unie van waterschappen waarschuwt voor te veel bezuinigen op de dijken. Dijkgraaf Jan Geluk legt zo uit waarom. Groningse politiek is in crisis, u hoort dat, vanwege een tramlijn... die in en om de stad zou moeten worden aangelegd. Maino Remmers is vanochtend al in en om Groningen. Utrecht-Ajax liep gisteravond uit de hand tijdens en na de wedstrijd. Straks een verslag en ik wil nog met de politie Utrecht. Joost Vullings praat u bij over de formatie. Gemeente Hoorn wil kosten gaan verhalen... op een jongen die een Project X-berichtje op Facebook zette. praat erover met advocaat Oscar Hammerstein. Spanjaarden houden hun hart vast... bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar... Vandaag. En het internationale ruimtestation ISS dreigt te botsen... met een stuk Russisch ruimteschroot. Franse wijnboeren dan, die strijden voor behoud van het label Chateau. In Volendam is er vandaag een speciaal spreekuur voor stellen met een kinderwens. En de roman van J.K. Rowling komt uit. Maar om die te mogen uitgeven, moest er flink worden betaald. Zonder dat het boek gelezen mocht worden. Vaart straks met de Nederlandse uitgever. In dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. In Utrecht is het tijdens en ook na de bekerwedstrijd tussen Utrecht en Ajax onrustig geweest. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Supporters van FC Utrecht zorgden ook na de wedstrijd voor problemen, zegt de politie. Een aantal mensen heeft het nodig gevonden om toch met wat stenen te gooien richting de politie. In totaal hebben we negen mensen aangehouden. En over het algemeen zijn die mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. De meeste arrestaties werden verricht rondom het stadion. Maar de relletjes verplaatsten zich ook naar de binnenstad. In de binnenstad was het ook even onrustig, maar uiteindelijk heeft dat geresulteerd in twee aanhoudingen. Voor zover we nu kunnen nagaan zijn degenen die aangehouden zijn supporters van FC Utrecht. Politie verwacht niet dat er nog meer mensen worden aangehouden. Utrecht verloor de wedstrijd overigens van Ajax met 0-3. In het nieuwe kabinet is geen plaats meer voor een minister voor immigratie. Daarover zouden de VVD en PvdA het eens zijn geworden in de formatiebesprekingen. Maakt de verslaggever Ferry Mingelen bekend in Nieuwsuur. Ook is, uh, is de verwachting dat uh, de ministerspost van minister Leers... speciaal voor immigratie en asiel wordt opgeheven. Dat was een grote wens van de PVV van Wilders in het vorige kabinet. Nou, daar heeft men verder geen behoefte meer aan. Dus Leers gaat eruit, of wat hand zijn portefeuille. Uh, omdat men toch twaalf ministers wil houden... komt er dus een andere minister bij. En dat zou een minister voor ontwikkelingssamenwerking kunnen zijn... of voor buitenlandse handel. Ondernemers zouden grote behoefte hebben aan zo'n minister. Want er werd veel geklaagd door ondernemers dat er te weinig leden van het kabinet mee naar het buitenland gingen. Uh, dus ofwel voor buitenlandse handel, ofwel voor ontwikkelingssamenwerking. Nou, uh, het is uh, voor dat liggend dat de VVD graag iemand voor buitenlandse handel wil. En de PvdA graag iemand voor ontwikkelingssamenwerking. Nou, volgens Haagse bronnen is er nog geen besluit over genomen.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 Aanleiding voor de oneenigheid is de aanleg van een trimlijn. De wethouders van SP en D66 vinden de tram veel te duur. En hun collega-wethouders van PvdA en GroenLinks... die voorstander zijn van de tram, namen daarop ontslag. De fractieleider van GroenLinks in Groningen voelt zich nu geschoffeerd. We waren in overleg over de begroting, zij lopen weg, hiermee schofferen ze hun collega's en hiermee is het vertrouwen zo erg geschaad dat ik ook geen vertrouwen meer heb in dit college. Het is zo onbestuurlijk wat hier gebeurt. We hebben afspraken met de regio, met de provincie. Ja, dan kan je niet uh, zomaar uh, buiten het college om uh, de pers opzoeken, uh, uh, de raad opzoeken, dan kom je daar samen uit uh, en als je dat niet doet dan is volgens mij alle basis voor deze coalitie weggevallen. Veel Groningers zijn blij dat de aanleg van de tramlijn nu waarschijnlijk niet doorgaat. Hoort u straks meer over van Minor Remmers. U hoort het al, die is voor ons vanochtend in Groningen. De gemeente Den Haag en het openbaar vervoerbedrijf HTM onderzoeken of het mogelijk is... om aandelen HTM te verkopen aan de Nederlandse spoorwegen. En daarmee zou de NS de HTM dan voor een deel overnemen. Details zijn nog niet bekend, maar de Haagse gemeenteraad is al protest tegen het plan... zoals van SP-raadslid Van Kent. De NS, die koopt natuurlijk niet voor niks als ze dat gaan kopen, uh, uh, in hun voordeel zeggenschap wil hebben over ons OV-netwerk in de stad. En ja, voor alle grote steden in Europa geldt dat het heel erg belangrijk is dat je vooral in grotere steden als gemeente volledige zeggenschap blijft houden over het openbaar vervoer. Zowel de NS als de HTM willen nog niet reageren. Om 11 uur vanochtend wordt in Den Haag een persconferentie gehouden over de overname. In Tsjechië mag weer sterke drank worden verkocht. Verkoop van zulke drank werd twee weken geleden verboden. vanwege een schandaal met vergiftigde alcohol. Daar zijn twee mannen voor aangehouden. en nu is het gevaar geweken, zegt de verantwoordelijke minister. Dus in met het de dat de Europese Commissie het exportverbod dat werd ingesteld na druk uit Europa wordt eveneens opgeheven, zegt hij. Opgepakte mannen zouden industriële alcohol hebben verkocht aan mensen die het vervolgens toevoegden aan sterke drank. Honderden mensen werden ziek door de vergiftigde alcohol en 26 van hen zijn overleden. Italië gaat geen beroep doen op het Europese noodfonds, heeft de Italiaanse minister van Financiën gezegd. Uh, at this point uh, is not within uh, any plan of the Italian government to apply uh, for programs uh, because we are quite confident that uh, we are solving problems uh, within uh, our own uh, government mandate without external help Minister Gnidi zegt dat Italië snel hervormingen doorvoert en geen hulp van buitenaf nodig heeft Gnidi deed zijn uitspraken naar een ontmoeting met het hoofd van de Duitse centrale bank ook die zegt dat Italië sterk genoeg is... om het zonder noodsteun te kunnen redden. Komende acht jaar zijn er 33.000 extra studentenkamers nodig... zegt de directeur van Kansas... een branche, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Uit onderzoek blijkt volgens Kansas... dat er tienduizenden extra studenten bijkomen. Nou, daaruit blijkt dat van die 85.000 nieuwe studenten... tussen nu en 2020, of extra studenten... Uh, dat er 33.000 studenten... Op kamers gaan. En dat is uh, nou ja, extra uh, bovenop wat we nu al huisvesten. Tot 2016 worden er 16.000 studentenkamers bijgebouwd. Maar in de jaren daarna moet dat aantal dus nog verdubbeld worden. En dat wordt niet makkelijk, voorspeld, directeur Buitenhuis van Kansas. Maar daar hebben we ook investeerders voor nodig. Uh, Gemeenten, uh, onderwijsinstellingen die allemaal mee willen denken... ...in het uh, realiseren van die extra kamers. Uh, 2016 lijkt nog ver weg, maar als je nadenkt dat een project meestal een jaar of vijf nodig heeft om tot stand te komen... moeten we nu al aan de bak om die kamers te realiseren. Dus dat gaat nog niet vanzelf. De brancheorganisatie wil de resultaten van de Monitor gaan bespreken... met de straks nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. De VN-veiligheidsraad blijft verdeeld over de aanpak van het geweld in Syrië. Met name de Verenigde Staten en Rusland staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. De Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken noemde de raad opnieuw verlamd. Ze deed dat tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN in New York. Maar de oproep van Clinton om tot een gezamenlijk standpunt te komen, leverde dus niets op. VN-baas Ban Ki-moon herhaalde ondertussen dat het conflict in Syrië een gevaar voor de wereld aan het worden is. In Syrië is het conflict een bedreiging voor regionale en internationale vrede en veiligheid. Een menselijke tragedie is onvolging. Zo'n 30.000 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen bij dat conflict. President Assad heeft nog altijd steun van China en Rusland... tot frustratie van de westerse landen. Rusland vindt juist dat het Westen het geweld in Syrië verder aanwakkert. Bij de opening van het filmfestival in Utrecht... heeft Willeke van Ammerooij een gouden kalf gekregen voor haar hele oeuvre. Actrice wist al dat ze de prijs zou krijgen... maar dat maakt het allemaal niet minder speciaal. Nou, dat vind ik wel uh, heel bijzonder. Omdat het niet alleen maar uh, een prijs is. Het is alles wat je gedaan hebt in de filmwereld. En dat vind ik wel bijzonder, ja. Van Amorooi kreeg de prijs uit handen van regisseur Marleen Gorris, met wie ze de film Antonia maakte. Film won in 1996 een Oscar. Er gisteren nog een prijs uitgeraakt, namelijk het Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek. Penseel ging voor de tweede keer naar Cipostuma. Dit keer voor zijn illustraties in het boek Een vijver vol inkt van Annie M. G. Schmid. Ik ben er even blij mee en um, ja, met, met deze eigenlijk misschien nog wel blijer... omdat uh, ja, het, het een, een heel lang proces was voordat dit boek dit boek werd. Niet dat dat met de fabels niet het geval was, maar nee, ik ben... Uh, nog blijer eigenlijk met deze gouden pencel dan met de vorige. Echt heel erg blij. Wall Street, daar eindigde de beurzen net als dinsdag trouwens in Mineur gisteravond. Bij de Dow Jones-index ging er drie tiende af en de Nasdaq achttiende lager. Verliezen werden veroorzaakt door toenemende bezorgdheid over Spanje en Griekenland... waar gisteren fel werd gedemonstreerd tegen nieuwe miljardenbezuinigingen. In Japan wordt er alweer gehandeld. Na vier uur handel schommelt de Nikke-index rond de slotstand van gisteren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Er schoppelt ook van alles in Groningen. Uh, Mayno Remmers is daar vanochtend. Mayno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze zijn in crisis. Het gaat om een tram, het gaat om geld, om een begroting, onenigheid. Nou, nou, nou. Ja, daar zou je niks van zeggen als je hier op straat staat. Want oh. de kroeg is nog gewoon open. Er kan nog gewoon een biertje besteld worden. En de jongeren die hier op straat staan zijn totaal niet bezig met de tram. Eerder met uh, hoe komen we nog naar huis. <laughs> op de fiets. Goedemorgen. Ja, jullie, voor jullie is het een goede avond, denk ik, hè? Altijd een goede avond, toch? Ja. Is het geen goede avond voor jou dan? Ja, nou ja, ik ben alweer met de volgende dag bezig. <laughs> ja. Maar? Hoe gaan jullie naar huis? Met de bus? Met de fiets. Oh, dus met de, vrij de fiets. Klein, hè, ja, nou, in ieder geval nog niet. Met de tram, inderdaad. Ja, <laughs> ja. Want, oh, dit ja, dit gaat over de tram. Oh, jullie hebben het wel begrepen dat, die, uh, dat, het, dat het collegegeval is. Ja? ja? ja, ja, ja. Is moet... dat nog doorgekomen? Ja, dat is doorgekomen. Ja. Gewoon nu.nl, goede app. Maar die ja. tram moet er wel komen. Vinden jullie van wel? Ja, zeker. Ja, dat is lekker. Lekker voor s'nachts, hè. Maar dan zal die wel niet rijden, denk ik. Anders blijft Groningen ook zo'n dorpje. Straks s'nachts wil niet rijden, maar overdag wel. Oké. Okay. Dit is, ja, er moet gewoon een keer een tram komen. Al die bussen, alle fietsen worden gereden. Gewoon een goede trammer in de stad. Dat is ja. prima. Ja, nou goed. Ik, ik, <laughs> ik wens jullie nog veel plezier deze ochtend. Ja, het ging eigenlijk uh, eerder deze week mis. Hè? Twee wethouders... Um... Jullie hadden het er straks al over in de uitzending die, die het niet zien zitten... van D66 en van de SP. Laat even een fragment horen van uh, Jannie Visser... van de Socialistische Partij die gisterochtend aankondigde... dat ze eigenlijk die tram helemaal niet ziet zitten. Wanneer ik over een jaar of vijf door onze stad loop... dan wil ik dat graag met opgeheven hoofd kunnen doen... en me niet hoeven schamen voor besluiten... waar ik mede verantwoordelijk voor ben geweest. Om die reden wil ik ook geen verantwoordelijkheid nemen voor een besluit om de regiotram aan te leggen. Ook zonder een tram zullen de komende jaren al moeilijk genoeg worden. Moeten we pijnlijke keuzes maken die gevolgen hebben voor de mensen in onze stad. Maar met de aanleg van een tram wordt het nog veel moeilijker. Dan resteert een stad waar de leefbaarheid van wijken in het gedrang komt en waar belangrijke voorzieningen wegbezuinigd zijn. We hebben al vaker positief nieuws gehad van ja nu gaat het echt niet meer door of ja... Maar achteraf ja, gaat ze, ze blijft maar doordrukken. Het is toch ja, het plannetje van Karin Dekker. En wat zij wil, is wet. Ja, onkosten van alles. Dus ja. Maar goed, er lijkt nu geen meerderheid meer te zijn voor in de gemeenteraad van Groningen. Nee. Ja, dat, dat is goed nieuws. Ja, goed nieuws ook voor... ...andere ondernemers hier in de straat, want die zagen het helemaal niet zitten. Die hebben letterlijk al de vlag uitgestoken. Want het zou betekenen dat natuurlijk de Winkelstraat de komende tijd overhoop ligt om die tramrails aan te leggen. 300 miljoen euro, zo luidt geloof ik ongeveer de begroting. En uh, ja, gisteravond dus is er een bestuurscrisis ontstaan, kun je wel zeggen. Het college is uh, gevallen en nu moet er een nieuwe begroting komen zonder de regio tram Die ook nog zou moeten aansluiten, geloof ik, op uh, de spoorwegen. We praten vanochtend onder andere met voor- en tegenstanders van die tram. Ik weet niet of er nog iemand namens het college deze ochtend komt. Want ik denk dat er behalve de studenten die hier op straat staan... er ook nog wel wat politici zijn met een behoorlijke kater deze ochtend. Ga je nog terug naar die studenten, mijn of... Nou, een biertje pakken misschien. Oh, oké. Okay. <laughs> Goed. Inpakken en wegwezen. Eliza Doolittle, pack up. Scot to dodge those issues I was told, don't well. worry. Na tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een staking in de hoogste divisie van American Football... brengt iedereen tot razernij in de Verenigde Staten. Zelfs president Obama. Hij ergert zich ook kapot aan de scheidsrechters. Dat zijn namelijk amateurs. En ze vervangen de profs die staken voor een hoger loon. Obama riep de professionele scheidsrechters... de voetbalbond op hun conflict snel op te lossen. En dat deed hij naar het bizarre slot van de wedstrijd... tussen de Seattle Seahawks en de Green Bay Packers. Op hoop van zegen gooit een speler van de Seahawks in de laatste seconde van de wedstrijd de bal richting de endzone van de Packers. Maar wie vangt daar de bal het eerst? De Seahawks aanvaller of de verdediger van de Green Bay Packers? Pas na 10 minuten van verhitte discussie neemt scheidsrechter Lance Easley een beslissing. call-on-the-field stands, touchdown, Seahawks win in the most bizarre finish you'll ever see. Touchdown, oordeelt Easley. En dus winnen de Seahawks de wedstrijd. Easleys beslissing leidt tot een storm van kritiek. It's a fraud, shameful. This is comical to me, really. Mike, I tell you, that's two, two of the worst calls at the end of a football game I can remember. Gepruts, beschamend en volgens de laatste sportcommentator... de slechtste beslissing in het American voetbal ooit. De kritiek op Easley in het dagelijks leven medewerken van een bank is niet mals. Maar veel Amerikanen kunnen er ook de humor van inzien in razend tempo verschijnen op het internet liedjes... waarin de amateurscheidsrechters op de hak worden genomen. Voor de diehard fans valt er weinig te lachen. Zij voelen zich bekocht door de voetbalbond, de NFL. The NFL has insulted my intelligence. We hebben een miljard dollar machine and we're letting this ruin it. Deze sportcommentator zegt dat de NFL met het inzetten van amateurscheidsrechters het spel kapot maakt. Gelukkig is er voor hem en de miljoenen fans hoop. De NFL en de stakende scheidsrechters zouden dicht bij een akkoord zijn. En als het een beetje mee zit, dan staan de professionele scheidsrechters dit weekend weer op het veld. Hey. En inderdaad is zojuist bekend geworden dat de NFL en de scheidsrechters eruit zijn gekomen. En zijn de kijkers en liefhebbers dus af van de amateurscheidsrechters. Gaan we naar Frankrijk, want de Franse wijnboeren zijn bezig met een race tegen de klok. Ze moeten Brussel ervan overtuigen dat de naam Chateau niet in de uitverkoop mag. Amerikaanse wijnboeren hebben namelijk een verzoek ingediend... om op hun flessen het label Chateau ook te mogen plakken. De Europese wijncommissie stond op het punt om goedkeuring te verlenen... totdat de Fransen in protest kwamen. besluit is voorlopig uitgesteld, maar dat maakt de onrust er niet minder om... onder de Franse wijnboeren, die deze week zijn begonnen aan de oogst. De machine graast langs de wijnranken en plukt de druiven van het wijnjaar 2012... op Chateau de Fontenier, zo'n half uur rijden van Bordeaux...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 Kunnen we doen? Zo, die zijn eruit. Reportage vanuit Frankrijk van onze correspondent daar Ron Linken. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. FC Twente, Ajax en Feyenoord hebben allemaal de volgende ronde van de KNVB-beker bereikt. Maar bij twee van de drie clubs kostte dat wel heel veel moeite. Feyenoord won pas na ruim 120 minuten van NEC.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 maar hij was de betere ploeg. Alleen uh, je moet het dan wel afdwingen. En uh, ja, dat gebeurde eigenlijk veel te laat. FC Twente knokte zich ter en nood langs RVVH, amateurclub uit Ridderkerk. Lucas Tanjov schoot de koploper van de eredivisie in tijd pas na de 1-0 overwinning. Ajax dan had geen problemen met FC Utrecht. Het werd in Utrecht 0-3. Het was ook voor het eerst sinds 2009 dat Ajax won in de gewaard. Dat beseft ook Ajax-trainer Frank de Boer. Het werd wel tijd natuurlijk, maar we hebben gewoon uh, gedaan wat we moesten doen. En dat is gewoon uh, goed voetballen met, met vlagen heel goed, vond ik zelfs. En, en geduld opgebracht. Uh, alleen misschien behouden ze het laatste kwartier van de eerste helft... waar een paar hachelijke momenten voor uh, onze goal uh, was. Maar voor de rest hebben we heel goed gecontroleerd en uh, mooie aanvallen gezien. Wedstrijd lag in de tweede helft enige tijd stil. Scheidsrechter Bas Nijhuis staakte het duel nadat supporters voorwerpen op het veld hadden gegooid. Op dat moment uh, zie ik gewoon dat de doelman van Ajax uh, een doeltrap wil nemen. En op dat moment komt er van alles op het veld. Van aanstekers tot, uh, ja, ik weet niet wat er allemaal op het veld lag. En ik zo massaal, dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, nou, ik ga bolsochten nemen, dus ik ga er naartoe. Ja, en op dat moment word ik ook bekogeld met van alles, uh, ook weer met aanstekers. En uh, ja, op dat moment heb ik zoiets van, ik ben natuurlijk uh, verantwoordelijk uh, voor de spelers op het veld. En uh, ik moet die veiligheid garanderen, dus ik heb gewoon gezegd van, uh, we gaan eraf. Maar de wedstrijd werd daarna toch weer hervat en uitgespeeld. Nak won uit bij MVV met 3-1 met Nak verdette Anthony Leurling opnieuw op de bank. Afgelopen weekend in de wedstrijd tegen AZ stond Leurling ook al niet in de basis. En na afloop van dat duel ontstond een conflict tussen Leurling en zijn coach Karelsen. Gisteravond had Leurling dus weer geen basisplek, maar deze keer bleef hij rustiger. Ja, ik viel goed in en ik denk dat ik vanavond ook wel, uh, wel redelijk inviel. En uh, ik had misschien moeten scoren, twee keer een bal op de paal. Maar uh, nou goed, die keuzes aan de trainer, wat ik al zei, het enige wat ik kan doen... is toen deed ik ook, toen ik 18 was en bij Den Bos op de bank zat... Gewoon goed trainen, goed invallen en die trainers het moeilijk maken. En dat moet je doen als je, of je nou 18 bent of 35. Er lag ook nog verrassingen in het bekertoernooi. FC Dordrecht schakelde eredivisionist Willem II uit. In Tilburg werd het 2-0 voor Dordrecht. Helmond Sport verloor van amateurs van Xerxes DZB uit Rotterdam. En FC Volendam liet zich verrassen door Rijnsburgse boys. Het werd 1-0 voor de amateurclub uit het Westland. Waitress hoort u van Boy. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven geweest, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. VVD en PVDA willen in een nieuw kabinet... geen minister voor immigratie en asielzaken meer. Dat is duidelijk geworden bij de formatieonderhandelingen. Ze vinden dat er nu een minister moet komen van buitenlandse handel... of van ontwikkelingssamenwerking. De stad Groningen zit in een bestuurscrisis. Gisteravond stapten drie van de vijf wethouders op. Het college is diep verdeeld over de aanleg van een tramlijn in Groningen. Het tekort aan studentenkamers wordt de komende jaren alleen maar groter. Tot 2020 zijn er 33.000 extra kamers nodig. Dat is veel meer dan gedacht. Het staat in de landelijke monitor van de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting.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 Wie durft er nou in deze sombere crisistijd nog een nieuw bedrijf te beginnen? Niemand, toch? Zult u denken. Maar nee, er zijn altijd mensen die toch die stap zetten en hun droom najagen. En mede dankzij een microkrediet nog succesvol ook. Verslaggever Jeroen Schutijzer, Fonson Waaghals... Erdogan Kolobanoglu in Wijk-Vathorst in Amersfoort. Dus met het elektrische mes haalt u nu het vlees eraf? Ja, klopt. Dit is uh, kallesvlees... Hoe, hoeveel graden is het hier? Even kijken, het is nu 33 graden. 33? <laughs> Voor mij altijd zomer, ja, klopt. Wat verkoopt u allemaal? Ik verkoop uh, Turkse pizza, donerkebab, kiepdonner, kalfsdoner, kapsalon. Wat is dat ook alweer? Er is uh, patat, vlees en kaas. Alles erop en eraan. Dit is eigenlijk caloriebom. Uh, Dit <lacht> is mijn koelvitraïne. Cool daar staat uh, sla, tomaat, komkommer en uh, ik heb uh, speciale uitjes. U heeft heel lang bij een baas gewerkt. Ik heb drie jaar gewerkt ja? in bakkerij. Ik heb uh, ploegendienst gewerkt. Soms uh, tien uur, twaalf uur werken. Dus bakkerij is een beetje zwaar werk. En geen uh, privéleven, heel weinig eigenlijk. Ik wilde eigenlijk zelf beginnen. Maar hoe? Denken, ik kan uh, donderproducten verkopen. Erdogan, dat idee kreeg u dus, hè? Ja. Midden in de crisis? Ja, dit was eigenlijk een beetje een risico. Als je niet schiet, altijd mis. En u heeft een eerste wagen gekocht van uw eigen geld? Ja, klopt. Maar het was een hele kleine. Dit was een hele kleine. Twee meter hè, was die. Dit was, dit was twee meter. en uh... Er staat een klant. Eendurum? Wil je meenemen? Gelijk opeten. Die eerste wagen was dus te klein. Maar ja, voor een grotere heb je geld nodig. Want hoe, hoeveel moet je dan hebben? Een bedrag van 25.000 euro was, uh, was er sprake. Uh, vooral als ambulante handelaar deden de banken heel moeilijk. ING had er niet zo'n zin in? Nee, die had er geen zin in, geen vertrouwen in. Maar ze kwamen wel met het advies... dan zou je eventueel bij microcredits kunnen aankloppen. En dat hebben we ook gedaan... En uh, uiteindelijk is de adviseur bij ons thuis geweest, Edwin Spek. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hebben we een akkoord gekregen. En uh, hebben deze nieuwe kar gekocht. Ja, en die is een stuk groter. Dus anderhalf meter groter. Uh, nog sneller werken, nog meer producten maken. Meer verdiend. Zo is het. Maar wat nou het slimme is, jullie eerste wagen hebben jullie niet verkocht. We hebben natuurlijk onder, in de tussentijd wel met de uh, kebabkar op markt en Braderieën gestaan. Wat ons visie heeft geopend van joh, wat kunnen wij nu met de kleine kar doen? Maar vooral mijn man die had zoiets van, weet je wat, we gaan daar een churroskar van maken. Dat zijn uh, gefrituurde deegstengels waar, uh, waar dan je kaneel of je suiker op komt. Uh, en dat wordt dan zo geserveerd. Nou, en daar hebben we een car van gemaakt. Hebben uh, Heel veel braderieën en evenementen zijn we afgeweest. Met allemaal positieve resultaat. Dus de zaken gaan hartstikke goed. Ja, bij ons wel. Hoe verklaart u dat nou? Want het is crisis, hè? Ja. Mensen geven geen geld uit. Tenminste, dat hoor ik om me heen. Uh, je moet toch positief blijven, positief blijven denken... en uh, niet te veel aan de crisis blijven hangen, want dan blijf je maar me hangen. Wij hebben zoiets, je moet vooruitkijken. En waar een wil is, is een weg. En door vooral heel hard te werken, kom je heus op de plek waar je wil zijn. Nou, wat een optimist, hè? Ja, <laughs> zo hoort het toch ook. Als je goed product, dat is mondelijk reclame. De mensen komen altijd terug. Ja, mensen komen altijd terug. Erdogan Kolomendoglu, een positieve ondernemer met Turkse roots in Amersfoort. Sinds de start van het fenomeen microkrediet in Nederland... zijn al bijna 3000 nieuwe bedrijfjes op weg geholpen. Gemiddeld ging het om een startkrediet van 17.000 euro. Meer kunt u daarover lezen op onze website nos.nl. De Amsterdamse Stadsbank van Lening houdt vanavond een bijzondere veiling. Voor de Voedselbank... Normaal gesproken veilt de bank van lening objecten die niet zijn teruggekocht. Nu worden er spullen geveild die uit alle hoeken bijeen zijn gebracht. Volgens Eline Verbeek van de Stadsbank zitten er ook heel interessante objecten bij. Wat voor heel veel mensen natuurlijk een topstuk uh, zal zijn... dat is hier het uh, ingelijste en gesigneerde Ajax kampioensshirt... van de kampioensploeg 2011-2012. Door wie is dit gedragen, dit shirt? Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Misschien is het zelfs wel een schoon shirt, maar die handtekeningen ja, die, die zijn, zijn er echt... voor. Ja. Ja. En de inzetprijs hiervan is 750 euro. Oh, okay. Dan hebben we daar verderop nog een Ajax bal, ook weer met originele handtekeningen. Ja. En uh, die zetten we wel wat lager in. Ik moet ik even in de catalogus kijken wat we daar ook alweer voor hadden. De Ajax bal moet minimaal opbrengen 250, 250. euro. Ja. Okay. Ja, dat zijn dingen waarvan je al heel snel zegt... dat zijn natuurlijk topstukken. Maar we hebben nog veel meer leuke en ook hele maffe dingen. Want uh, bijvoorbeeld de dienst Noord-Zuidlijn... die heeft vijf plakken beschikbaar gesteld... van de heipalen die onder het Centraal Station zaten. Kijk, dit, wow, is, dit is Amsterdamse en... historie. Ja, sommige mensen dachten dat we hele heipalen gingen veilen. Maar dat is dus niet zo. Het is echt keurig net een plakje ervan afgesneden en ja. ook gedroogd en met een certificaat van echtheid. Dus voor mensen die liefhebber zijn van de historie van Amsterdam... Ja. natuurlijk een heel leuk souvenir. En dat kost? Kijken we even terug naar de catalogus. Oh, dat bij... is een koopje, ja, 15 euro. We beginnen bij 15 euro. Wij hopen natuurlijk dat mensen veel hoger gaan bieden. Mm -hmm. Want ja, het is voor het goede doel, dus uh, het mag wat opbrengen. Heeft u nog iets aardigs gezien? Ja, een leuke ring gezien, maar... Deze, nummer 84. Ja. Echte stenen, echte briljantjes... Goed is wel, ja. Wat heeft u daarvoor over? 200 of zo? Inzet is 30 euro. Nou, dan heeft u alweer een geheimprijs gegeven dat u wilt doorgaan tot 200. Ja. Maar dat weet verder niemand. Gelukkig niet. <laughs> Marius Singles, alles wat hier uh, wordt verkocht, dat is voor u, althans, voor de voedselbank. Voor de voedselbank. Want wat heeft u nodig? Het aantal mensen in nood wordt steeds hoger en daardoor zie je ook dat wij in het afgelopen jaar een groei hebben gehad van, van ruim 30%. Over hoeveel mensen hebben we het dan precies? Wij hebben zo'n 3.300 huishoudens in Amsterdam, maar dan praat je dus over meer dan 5.000 mensen die dus wekelijks afhankelijk zijn van de voedselbank waar we vroeger met één auto een uitdeelpunt konden verzorgen... hebben we er nu twee nodig. Hoe groot, breed, lang en hoe duur? Ja, dat is een middelgrote vrachtwagen, zou je haast kunnen zeggen. Met koeling. Wat kost zoiets? Ik schat dat dat in de, nou, wel 30.000 euro zal lopen. Heeft u iets aardigs gezien waarop u eventueel een bod zou willen uitbrengen? Ja, ik vond de overnachting in het Grand Hotel vond ik toch wel heel erg aanlokkelijk. Maar uh, ik denk niet dat ik uh, het geld heb om daarop te bieden. Wat is het minimale bedrag? Het staat in voor 100 euro. Maar ik vind dat dat er toch zeker uh, 500, 600 euro voor betaald zou moeten worden. Omdat het is met eten en ontbijt erbij. En... Ja, het is toch een charity-veiling. Dus dan ja, zou ik zeggen, hoop ik dat het voor dat geld weggaat. En die veiling voor het goede doel is vanavond om 7 uur... in de brakke grond in Amsterdam. En op de website van de Amsterdamse Stadsbank... zijn alle spullen nog te bekijken. Gaan we naar Groningen toe, naar Marno Remmers... die daar in de vroege uren reacties haalt op de bestuurscrisis. En op het niet doorgaan, misschien, van de tramlijn, Marno. Ja, terwijl de eerste stadsbus al wel rijdt. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ja. U weet dat de tram uh, voorlopig misschien niet komt? Dat uh, is mij bekend, ja. Ja. ja. ja. En jammer, blij, blij mee? Ontzettend jammer, hè? Ja, vindt u het jammer? Ja. Oh, hier heeft een ondernemer een, de vlag uitgestoken, gekleurde vlaggetjes. Ja. Hoe gestoord kun je zijn een sneltrein door het centrum? Ja, daar hoor ik bij. Hè? oh u hebt dat opgehangen? Ja. U, bent, u zit helemaal niet te wachten op die tram? Jawel, het vroeg, mag je komen van mij? Ja, dit maar, de rest, maar de rest van de week niet? Nee. Absoluut niet. Hè? Nee, en zo zijn er meer ondernemers die zich ook verenigd hebben... in een tram-no-way-club. Ja, er zijn natuurlijk wel meer gemeenten. Eerder deze week was ik bijvoorbeeld in de Noord-Zuidlijn. Nou ja, dat is natuurlijk ook een enorm project... wat vooral financieel enorm uit de bocht gegierd is. Maar wat te denken bijvoorbeeld van dat enorme kasteel... ik dacht dat het bij Almere staat, nooit afgebouwd. Uh, de Blauwe Stad hier in het noorden van Nederland. Uh, er zou een grote shoppingmall komen in Tilburg. Het college daar is er ook bijna over gestruikeld. Is uiteindelijk niet doorgegaan. Ja, en dan hier die tramlijn die er uh, moet komen. Of althans, 300 miljoen euro. Het gaat om een regiotram die dus zou moeten rijden. Het zijn van die grote prestigeprojecten die vaak later financieel onhaalbaar lijken of heel erg duur uitvallen. Maar in de plannenmakerij wordt het vaak wel voorgesteld als het heel ideaal beeld. En er zijn nogal wat van die plannen die dan uiteindelijk niet doorgaan. Nou ja, of die trammer hier dan toch ook komt. Er zijn wel busbanen, zie ik, hier in Groningen. De eerste stadsbussen. Lijn 11 kwam net voorbij... Maar een tram, ja, voorlopig is er sprake van een crisis... en moet er uh, een nieuw coal nieuwe coalitie worden gevormd. Ik geloof dat ze daar vanochtend al een begin mee maken. En ze moeten een nieuwe begroting voor 2013 maken... met daarin geen geld voor een regiotram. Geen Harry Potter meer, maar J.K. Rowling presenteert vandaag een nieuw boek. Een roman voor volwassenen. Maar wie hem wil uitgeven moet heel diep in de buitel tasten. Hoort u straks meer over na de verkeersinformatie bij de ANWB Arnoud Broekhuis. Marcel, één file op de A7, hoorn richting Saandamstap bij permanent 2 kilometer file. En door een seinstoring rijden er op dit moment geen treinen tussen Nijmegen en Os. En reizigers tussen Nijmegen en de Bos moeten rekening houden met de vertraging die oploopt tot meer dan een uur. Op de weg, Arnhart, wat verwacht je daarvan voor half negen? Het regent in het noorden van het land. Ja. Misschien heeft Mayna daar last van, maar... Het grootste deel van Nederland blijft uh, droog. We verwachten zo'n 150 kilometer rond half negen. Bij de ANWB. Arno Broekhuis, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. helemaal. All I Wanna Do van Sheryl Crow. Nog nooit was er rond de presentatie van een boek zoveel geheimzinnigheid. Voor de nieuwe roman van J.K. Rowling, schrijft van de Harry Potter-reeks... hebben ze alles uit de kast gehaald. Rowling schreef nu een boek voor volwassenen. En in Nederland geeft de uitgeverij Boekerij de Nederlandse vertaling uit. En die uitgeverij kreeg de rechten wel op een bijzondere manier... Want moest meedoen op een veiling. Degene met het hoogste bod mocht het doen, het uitgeven. Zonder dat er een letter was gelezen, moest er geboden worden. Martijn Lenoble van Uitgeverij Boekerij. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moest u betalen? Dat hebben uh, we afgesproken om dat niet te vertellen. Dat oh. is iets tussen de auteur en de uitgeverij. Maar was het veel in vergelijking met andere uitgaven? Het, het was een ander bedrag, maar ik moet meteen zeggen... Het, het, uh, dit boek was uh, geen kwestie van uh, alleen het bedrag. Het ging echt om het totaalpakket. Dus ook de manier waarop we het gingen uitgeven en onze gedachten daarover. Ah, okay. uh, uh, uh, en, en eigenlijk dat het een veiling was, dat is, dat is wel normaal, hoor. Maar in dit geval was het inderdaad uitzonderlijk... omdat we er nog helemaal niets van hadden gelezen. Een nou, veiling is wel normaal, maar er zijn ook uitgeverijen. Bijvoorbeeld de Harmonie, hè, die de Harry Potter boeken uitgaf. Die, die ziet daar niks in, hè? En u wil dat wel doen zonder dat u het boek heeft gelezen? Ja, dat is, dat is natuurlijk uniek. En dat is uh, in, in, ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Maar in dit geval uh, heeft de auteur en haar literair agent... hebben ervoor gekozen om dat zo te doen over de hele wereld. Dus Nederland was er niet uitzonderlijk in. Maar waarom? Waarom zou je het niet eerst even mogen lezen? De, de angst dat de inhoud van dit boek uit zou lekken... was zo ontzettend groot dat, uh, dat ze het op deze manier hebben gedaan. En je begrijpt, als ze dit in eerste instantie al gingen uitsturen, dan lag het natuurlijk over de hele wereld, want zij wordt echt uh, in meer dan 70 landen wereldwijd uitgegeven, dan lag het over de hele wereld al bij alle uitgeverijen. En dan kan het natuurlijk heel snel gaan met uh, een elektronisch manuscript. Ja, nu is de, uh, mevrouw Rowling een nieuwkomer. Als het gaat om uh, romans voor volwassenen, was het risico dan toch niet groot of is het, staat deze naam al garant voor een goede verkoop? Wat? Wat mij betreft uh, staat haar naam sowieso al garant voor het feit dat het een goed boek wordt. Want zij heeft natuurlijk met zeven uitmuntende Harry Potters zal laten zien dat zij een ontzettend goede schrijfster is. En het, het is natuurlijk altijd een risico omdat je er niets van gelezen hebt. Maar in dit geval durfde het wel aan. Ze is een nieuwkomer in dit genre, dat is zeker waar. Maar ze is natuurlijk zeker geen nieuwe schrijfster. Nee. Nou, heeft u het inmiddels wel gelezen? Klopt. Is het een goed boek? Ik vind het een heel erg goed boek. Ja, dat zult u niet anders zeggen. U gaat het <laughs> uitgeven. <laughs> ik, ik begrijp dat ik een beetje verdacht ben in deze, maar ja. het, uh, het, ik heb er ongelooflijk van genoten. Er zijn heel veel dingen heel anders. Er is geen magische wereld, er zijn geen bevens. Maar wat <laughs> zij heel goed doet, is het neerzetten van haar personen en het schrijven van... Echt een verhaal waarin alles klopt, uh, waar, waarin uh, de, de lijntjes samenkomen en, en ja, waarin ze het fantastisch afrondt. En het is, een heel, het is een heel indrukwekkend boek en een, een heel emotioneel boek ook. Ja, A Casual Vacancy heet het in het Engels. Althans, het gaat over, over een, een plaatsje en het, het speelt zich af rond de gemeenteraadsverkiezingen. Dat klopt, het speelt zich af in een klein plaatsje, Peckford. En uh, daar overlijdt iemand die een raadslid overlijdt. En uh, uh, de vacature die hij achterlaat... en dat is feitelijk de vertaling van de casual vacancy... de, de toevallige vacature... Ja. Die, uh, die wordt zeer begeerd door andere mensen in dat dorp. Want uh, daar is van alles aan de hand. En zijn plek is een sleutelpositie. Ja. Waarom heet het boek dan niet zo? Een opengevallen vacature? Um, in, in ons geval vond ik dat een beetje ingewikkelde woorden over de casual vacancy. Is de afgelopen maanden ook al veel gesproken, omdat niemand natuurlijk wist wat het precies betekende. Een goede raad is feitelijk een, een goede vertaling. Dat, dat is onze titel. Een goede raad is feitelijk ook een goede vertaling ervan. Omdat. Alles gaat over goed en kwaad in dit boek. Wat dat betreft is het natuurlijk ook wel vergelijkbaar met Harry Potter. Ja. En uh, die, die stadsraad, dorpsraad vindt zichzelf een zeer goede raad. Maar ook is het er niemand in het boek ver, verlegen om elkaar zo'n flink potje goede raad te geven. Ja, met al dan niet achterliggende bedoelingen. Precies, en uh, alle gevolgen uh, van die, ja. Ja, zeg, het was, uh, Ik zei het al, het is met veel geheimzinnigheid omgeven. Ook het vertalen, dat was niet makkelijk. Hè? De vertaalsters die moesten ervoor naar Engeland. Ja, dat klopt. Dat, die zijn uh, naar Londen afgereisd en hebben daar uh, op de Engelse uitgeverij een kamer ter beschikking gekregen om daar ter plekke te vertalen. Dat is ook raar. Hè? Ja, ook wel bijzonder. Ja, en dat hoort er dan, hoort er dan een beetje bij. Zijn ze, zijn ze wel uh, er goed in geslaagd? Ik vind dat ze het heel erg goed gedaan hebben, ja. Nou, ja. goed, dan uh, kunnen wij niet meer dan uh, succes met de verkoop wensen. Ja, ons verschijnt wel pas over drie weken. Dus, ja, 17 oktober, hè? Ja. Klopt. Goed zo, want u zit, er, uh, u zit er wel diep in natuurlijk, financieel. Dat klopt, ja. <laughs> Maaike van Uitgeverij Boekerij, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten met Jan van der Putten. Tienduizenden sociale huurwoningen in en rond Amsterdam komen in de vrije sector terecht, dat schrijft de Volkskrant. Volgens de krant is dat het gevolg van kabinetsbeleid dat hogere huren voorziet. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met de locatie van sociale huurwoningen. En daardoor kan de prijs op sommige plaatsen, zoals in de Amsterdamse binnenstad, met ruim 100 euro omhoog. Een vijfde van de huurwoningen schiet daarom door de grens van 664 euro en gaat dan de vrije markt op. En ook in het Gooi en rond Amersfoort en Haarlem worden huurwoningen fors duurder, schrijft de Volkskrant. Minister Spies van Binnenlandse Zaken zei eerder deze maand dat het nieuwe beleid niet heeft geleid tot explosieve huurstijgingen. De nationale politie wordt te bureaucratisch... en daardoor veel minder slagvaardig dan de bedoeling was. Dat vreest hoogleraar Feynhout, de bedenker van de nationale politie. Hij zegt in de Telegraaf dat hij het nieuwe korps... straks minder goed kan optreden bij opsporing, noodhulp en ordehandhaving. Daarvoor is de nationale politie met zijn vijf organisatielagen... gewoon te log. vreest hij. De nationale politie gaat vanaf 1 januari de huidige politiekorpsen vervangen. Feynhout ziet ook goede kanten aan de oprichting van het nieuwe korps. Zo kunnen er heel wat kosten worden bespaard. En kan de ICT snel op orde worden gebracht? Al dus de hoogleraar in de Telegraaf. Rechtszaken moeten in de toekomst te volgen zijn via televisie en internet. Dat zegt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in het AD. Vooral grote en geruchtmakende processen zouden via een apart kanaal te zien moeten zijn, vindt hij. Rechters willen dat burgers meer inzicht krijgen in hun werk. Zo zou duidelijker moeten worden waarom rechters tot een bepaalde straf komen. De raad denkt dat het begrip voor rechters zal groeien als iedereen met ze kan meekijken. En volgens het AD wil de raad voor de rechtspraak volgend jaar een proef houden. En processen op de eigen site streamen. En ook moeten bestaande media vaker de kans krijgen om zaken uit te zenden, vindt de raad. Nederlanders verkopen hun goud liever in België dan in eigen land, zegt een van de grootste goudopkopers van Nederland in het Financiële Dagblad. Volgens hem wordt de meldingsplicht voor transacties met goud hier veel strenger nageleefd dan bij de Zuiderburen. Zo moeten mensen die in Nederland goud willen verkopen vaak kopieën van hun paspoort inleveren. En ook moeten ze adresgegevens achterlaten en vertellen waar dat goud vandaan komt. In België bestaat al die rompslomp niet. Sterker nog, Nederlanders die in België goud willen verkopen... hoeven helemaal niets door te geven. En ook kunnen ze cash worden uitbetaald. Daardoor zouden grote sommen zwart geld via België witgewassen kunnen worden. Al dus het FD. Nou Jan, met je goud naar België. Met mijn goud naar België. Is er nog tijd voor iets? Ja, natuurlijk. Ja, de Metro schrijft vanmorgen over een nieuwe trend. Een groen en duurzaam laatste afscheid. Moet je, je voorstellen grafstenen van recyclebaar materiaal. Biologisch afbreekbare urnen. En ecologisch houten kisten. Allemaal erg. Geen trek al dus metro. En te zien op de uitvaartbeurs in Gorkum en op de beurs zijn ook zeeurnen aangeboden die binnen enkele uren oplossen in het water. De trend is heel duidelijk, zegt de verkoopster in Metro. Volgens haar zijn steeds meer mensen ermee bezig of hun afscheid wel milieuvriendelijk is. Zou afscheid nemen? He. Dag Jan, dag. Zeer milieuvriendelijk. Haat <lacht> hij nu de studio uit? Na zeven uur hoort u meer over het uit de hand lopen van de wedstrijd Utrecht-Ajax. Gisteravond bel met de politie Utrecht. En we kijken ook naar de veiligheid van de dijken, want daar moet niet te veel op bezuinigd worden. PKIT wil graag uw aandacht. Zo stil klinkt een optimaal presterende ICT-omgeving. and outsourcing Data Plus, projecten, advies. PKIT is uniek en door klanten gewaardeerd met een 8,2. Bepaal nu zelf de mate van regie op PKIT.nl. Your business is our priority.